Sabine, maar zij ziet mij niet staan En als ik haar op straat zie Krijgt zij mij nauwelijks aan In de stad met haar vriendinnen Lacht ze vaak maar nooit naar mij Maar het feit dat ze toch glimlacht Maakt mij enigszins blij Hij is gek op Sabine Maar zij ziet hem Zet mij met en zacht. Ik krijg geen hap naar binnen, mijn hoofd staat er niet naar. Ik kan me niet concentreren, want ik denk alleen aan haar. Hij is gek op zijn binnen, maar zij schrijft. Krijg ik het gedaan dat ze bij me in mijn armen ligt? En staren naar de man? Zal het mij ook nog eens lukken? Op mijn droom al ik nog eens uit. Ik word gek van verlangen, van het gevoel en het geluid. Sabine! Sabine! Sabine!